9 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De Franse regering komt met een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro voor Air France KLM. Dat heeft de minister van Financiën gezegd tegen de Franse omroep TF1. Rond deze tijd geven de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat, Hoekstra en van Nieuwenhuizen in Den Haag een persconferentie over steun voor het bedrijf. Die persconferentie is rechtstreeks te zien bij de NOS op nos.nl. Air France-KLM is zwaar getroffen door de coronacrisis. Volgens de Franse minister van Financiën, Le Maire, wordt de luchtvaartmaatschappij niet genationaliseerd. LTO Nederland is het niet eens met het pakket maatregelen dat het kabinet heeft aangekondigd om de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. Het grootste deel, 300 miljoen euro per jaar, gaat naar de natuur. En zo'n 200 miljoen per jaar wordt gestoken in maatregelen voor bedrijven in kwetsbare natuurgebieden. LTO is het niet eens met de verdeling van het geld. De organisatie vindt dat het kabinet te weinig investeert in de toekomst van de agrarische sector. Actiegroep Farmers Defence Force staat achter de reactie van LTO. In de Verenigde Staten zijn meer dan 50.000 mensen overleden door het coronavirus, blijkt uit gegevens van de Amerikaanse John Hopkins University. Nergens ter wereld vielen meer slachtoffers. Vooral de staat New York is zwaar getroffen. En de politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de branden in zendmasten. Het is een man van 24 uit Zwifterband. Hij zou twee weken geleden in Dronten brand hebben gesticht in een zendmast. Beveiligingsbeelden van die brand werden getoond in Opsporing Verzocht. En tips van kijkers hebben medegeleid tot het achterhalen van zijn identiteit. Gisteren werd er alle verdachte opgepakt voor het aansteken van een brand in een zendmast in Groningen. Het weer vannacht een graad of zes. Morgen lost de bewolking in de loop van de dag meer en meer op. En de temperatuur kan dan 13 tot 17 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 moment, please. ZFM Z We're gonna picking the You stay. I've been watching you. <coughs> oh, can't you see?